Mensen die een kind krijgen moeten zich beter voorbereiden op het ouderschap. Ze zouden een cursus moeten doen die betaald wordt door de zorgverzekering. Dat staat in een advies van oud-minister Rauvoet aan het kabinet. Relatieproblemen en een scheiding zijn schadelijk voor kinderen, zegt Rauvoet. Hij wijst erop dat er naast zwangerschapsgim ook wat hij noemt ouderschapsgym moet komen. Verdachten van gewelds- en zedenmisdrijven worden verplicht om in de rechtszaal te luisteren naar slachtoffers. Minister Dekker wil zo bereiken dat de verdachte met die verhalen wordt geconfronteerd en dat hij zich daar niet aan kan onttrekken. En verder wil Dekker ouders van een vermoord kind spreekrecht geven, zodra de TBS-behandeling van de dader voorwaardelijk wordt beëindigd. Bedrijven als Netflix en Amazon moeten Nederlandse producties gaan aanbieden. 15% van het aanbod zou Nederlands moeten zijn. Volgens de Volkskrant staat dat in een advies van de Raad voor Cultuur. Als de streamingsdiensten meer Nederlandse producties moeten aanbieden... is dat goed voor de Nederlandse audiovisuele sector, zegt de Raad. Dan het weer, zonnig en droog, alleen in het noorden wat meer wolkenvelden, middagtemperatuur een graad of vijf. Morgen en in het weekeinde zonnig met een schrale oostenwind. Zondag is het overdag maar net boven nul. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertragingen in de Randstad heb je nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Battenverdorp 5 kilometer kost je bijna een half uur extra. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Haarlem-Zuid en de afrit AMC 14 kilometer. Vertraging ruim 20 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam na een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. De rijstroken zijn wel vrij, maar de vertraging nog ruim een kwartier.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 Weinig aandacht voor, moet ik zeggen. Precies, ja, dat, dat vinden wij ook. Dorp, ja, dat, uh, <coughs> dat is helemaal met u Want dat wordt gewoon uh, volgebouwd. En op dat stuk bij de Louis David's Carré, tegenover Louis David's ja. Carré, uh, de oude de prinsessenweg. Ik ja. bedoel, daar ja, staan uh, zoveel uh, sociale uh, uh, huurwoningen. En daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak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 gaan trekken en ja, ja. gaan uitvoeren. Uh, en dat is een hele mooie route, denk ik. Een hele transparante ik route. Ook, ja. Mensen hebben dus gewoon de kans, het is niet een geheimzinnig stuk. Mensen die nu zeggen van, god, dat vinden we helemaal niet goed. Die kunnen een willekeurig VVD-lid opbellen en daar is mee gaan praten. Ja. En dat VVD-lid kan dan gewoon wijzigingen aanbrengen het is in het, de, het programma. het is een regio, hè? Dus het is een regionaal programma? Nee, nee. Of is het is een zandvoortsprogramma. Het een zandvoortsprogramma. Een zandvoortsprogramma. Ja. De, niet met Haarlem. <coughs> nee, nee, nee, nee. De gemeenteraad is helemaal autonoom. Dus dat blijft helemaal puur zandvoortse gelegen.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 dat je al eerder kunt nadenken over waar je naartoe gaat ja, in de toekomst. Wat prettig is. Maar goed, dit over het wonen. <kwijnt> ja. Behoud van Zandvoortse cultuur en het erfgoed. Ja, dit is de Om maar precies. even een klein dingetje te noemen.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 dat wordt ja. allemaal de leden vastgesteld. Dus ja. We zijn gewoon een democratische uh, partij. Ja, dat is nou. helder. Ja. Het zij zo gezegd. Dank jullie Harde wel voor dank jullie programma's. Ja, uh, en uh, we gaan even ja. naar de muziek, muziek. En dan hebben we daarna uh, meneer Scholten, die al klaar zit uh. voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 Away. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me the greatest thing.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 Ik uh, zit even aan de achterkant uh, van uh, het blad Struinen te kijken. Ja. Uh, prachtig nieuw blad. Uh, en dat uh, is uh, de herfsteditie. En daar doen. staat in uh, de, het programma van oktober, november en december uh, erbij. Nou, oktober, dat is een uh, behoorlijk drukke uh, ja. druk agenda, zie ik. Ja. Met uh, wandelingen, een fietsexcursie. Uh, paard, en met wagen, paard en wagen. Ja. Wat natuurlijk prachtig ja. is. De, de bronstexcursie. Ja, he, ja dat breekt los. He. Dat nu, he. Ja, dat uh, ja. is Is het al gaat... begonnen, Gerard?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 presteren ook. Ja. De dames uh, nou, moeten allemaal... Uh, ja, dikke nekken. Ze zijn 25% aangekomen. He. Ja, oh ja, het zijn echt... Ja, joh, het zijn beesten geworden, man. <laughs> wat verdorie. Ja, hebben ze dus, een goed jaar gehad uh, uh, wat voedsel betreft? Prima jaar, he. Ja? De, de, de, de, de zomer tenminste, hè. Want, uh, nou, laten we eerlijk zijn, voor het strand was het misschien niet zo'n beste zomer, maar voor de natuur regen, zon, regen, zon, warmte en dan... Het duin is nog nooit zo lang uh, zo, zo mooi groen geweest. Dus dat is,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 Zijn. Die willen ook nog een. Een vrouwtje meepikken. Ja. Dus ja. Maar komen ze er wel doorheen? Ja, dan worden ze, zeg maar, bevrucht door die plaats. En eigenlijk, nou zeker 95% van alle hindes die zijn bevrucht, zeg maar. Dus die nakomelingen zijn elk jaar zo'n 25%. Komt er zeker bij. Ik zie dat 14 oktober en zondag 15 oktober. is er toch een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 Waar appels uiteindelijk aankomen, dat is de paddenstoel. Maar die hele ja. boom.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 Dat kost een tientje, maar ik denk dat daar nou he hele mooie dingen uit kunnen ja, komen. Het is, is altijd een leuke groep en wij zien wel eens wat foto's terug. En uh, ja, je kan wel sowieso prachtige foto's maken. Je ziet uh, steeds meer mensen nu met die grote, met die grote toeters lopen. Hè, met ja, die mensen, jeetje, ja. mine. Ik doe ja. het met mijn telefoon en ik maak en daar ook prachtige foto's, foto's. foto's. Oh ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja, je kunt ook ja. ja. okay. met, je, met je telefoon ja. hè, mooie ja. foto's maken van de natuur. Het ja. is dus niet zo gedetailleerd.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 soms heb ik wel met de natuur en meditatie excursie ja, of, of, of wandelen met de boswachter. Nou, dat vinden ze geweldig. Want ja, ja, ja. dan wordt het donker en zijn mensen ook gauw gedesoriënteerd hoor. Dan weet je wel, dat ja, dan weet ook niet meer waar je bent. Nee, nee, nee. nee. nee. Wat, wat overigens ook een bijzondere is, dat is de landelijke natuurwerkdag. Ja.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 is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus, nou, doe dat het vooral leuk. als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus het is te doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. Uiteraard. Er staat ja, een keet bij en uh, met ehbo spulletjes dus Als je het dus, uh, uh, zaagt. Ja. Ja. Dus, nee, dat valt op, uh, Ja, pleistertjes moeten we altijd <hij> wel eens plakken, hoor. Dat heel uh, enthousiast. in roosig allemaal op uh het einde natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het is in de herfst en in de buitenlucht. En iedereen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 is op een andere paddenstoel die goed eetbaar is. Oh, dus, nou ja, we hebben het wel eens gehad dat we drie jongens uh, naar het ziekenhuis met een rotvaart moesten brengen. Er was een magelege pop ja. ja, die het zich vergeten. Ja, ja dacht, die, dacht, die, dacht, die dacht die dacht iets lekkers, maar uh, ja. dat ging fout. Dus nooit ja, maar een... Goed ook als je er met je vinger je moet sowieso er niet aankomen. Maar mocht je er dus met je handen aankomen, je ook, ja. moet je altijd zorgen dat je, je handen goed was. Ja. Dat dus ja. je weet nooit wat, uh, wat er nou uh, is blijven hangen. Aan je ja, precies. Aan je ja.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 program en het is, het is pittig inderdaad. In december is het wat rustiger, zag ik. Ja. Daar zijn een paar wandelingen. en dan het laatste, dat is 28 december, dat zijn de bunkers, de boten en bibberen. Dat is ja. ook voor jonge kinderen van 8 tot 12 jaar op de Zandvoortsalaam. Er staan botten. Oh, botten. Bunkers, botten en bibberen. Oh, dacht, oh er staat boten. Ik, vond ja, dat, ik wilde al het vragen de, van, hoe zit dat ja. met die boten. <laughs> dat is een tikfout. Ja, een tikfoutje. <laughs> okay. Bunkers, botten, bibberen. Ja, dat heb ik zelf verzonnen, maar dat doe ik een excursie voor de kinderen. Er altijd. Dan Ga ja, ik bij de ingang Sandvoortzala naar binnen. Ik begin gelijk spannend te praten natuurlijk, ja. maar het is ook een hele spannende excursie. Heb ik overal wat botjes verstopt en dan uh, en we gaan naar de bunkers en potten. Nou, die heb ik dan, die liggen ja, daar ja, overal ja, ja, ja. en bibberen. Want bibberen, want het is spannend. Uh, in die bunkers is het soms spannend, want er hangen soms vleermuizen al, hè? Want die zitten, ja, die in de winter zitten die in de winterslaap. En, uh, dus ja, ik maak het ook gewoon heel spannend. <lacht> dan. Dus uh, ja, bunkers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 Leuk hoor, hier, zien, he. ja. hier allemaal. Ja, het ziet er prachtig ziet er weer uit. weer mooi en mooi. Nou ja, ja. Het, het blad uh, is uh, weer vol. met ziet er ook uh, ja. Leuke. Vogels, de ja. najaarsgasten, worden daarin uh, gemeld. Ja. De zwartkop.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 als je even langer duurt, ja, Als je te snel bent, dan zijn ze erg zuur. En als je te laat bent, dan zijn ze gaan gisten. Dus dan zit er oh, dan alcohol in. Och. Ja, dus en dat zijn je kan dronken. Uh, ja, als je als je, als je dan een beetje. En die, ja, we hebben, dus ja. Wel eens, we hebben dus wel eens, een spreeuw op zijn rug zien liggen. Onder <lacht> Ja die, is, die ja, die was echt, die kon gewoon, weet je wat, je zag het al een beetje aan hem, hij kwam. hij weer om. Nou ja, je hebt dat beeld soms wel eens van straat van iemand, maar uh, en, en, die, en die ligt hij er onder zo'n duin door een pootjes op mijn omhoog. Pootjes omhoog. En, uh, ja, nee, ja, hij zegt, maar, hij, hij, hij zegt net niet van laten met rust, maar uh, het is. <laughs> ja, maar goed, uh, We gaan jou uh, bedanken voor ja. je komst. Uh, wij moeten nog even de agenda er doorheen. Uh, <laughs> Ja, wou ik yes. bijna zeggen. Maar, uh, je hebt weer veel verteld. We ja, hebben je niet vind... onderbroken met muziek. We dachten, nee. we laten je doorgetellen. Ja, dat... Dus uh, we hebben de muziek een klein die beetje verwaarloosd. Ja die, laag laag. ja, die was op een laag pitje. Ja. Uh, wij zeggen uh, tot de volgende keer. Dank voor je komst. En uh, wij gaan uh, de ja, agenda ja, samen okay. doen. Oké, dan. nou, ja, graag gedaan. Ja. Okay.